8 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft twee Nederlanders betrapt die een ton kat vervoerden. In het laadruim van hun bestelbusje stonden meer dan 100 jute zakken die vol zaten met de drugs. De twee Nederlanders, een man en een vrouw van 25, werden gecontroleerd bij een parkeerplaats langs de snelweg in de buurt van Zeventaal. Dat is ten zuiden van Hamburg. Ze zeiden tegen de politie dat ze in opdracht van een bedrijf de kat naar Denemarken brachten. De handelswaarde van de 1000 kilo kat wordt geschat op 150.000 euro. De twee Nederlanders zijn door de politie vast.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 Ik ben Diederik Samson. Ik wil dat de economie weer op gang komt... en de rekening van de crisis eerlijk wordt gedeeld. Dus geen btw-verhoging op boodschappen of voor tax. Want die raken gewone gezinnen. Dat moet anders. Stempartij van de Arbeid. Voor een sterker en socialer Nederland. PUM zoekt professionals met 30 jaar werkervaring. Ik ben Judith Bos en ben onlangs voor PUM als vrijwilliger naar Armenië geweest... om een televisiestation te helpen. PUM zoekt experts op alle gebieden.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 AV-onderhoud. Presentation Partner 0800 400 4000. Stem woensdag D66. Alexander Pechtold. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen. De stemming van Nederland. Hier is Karl-Johan de Zwart. Goedenavond, welkom bij de Stemming van Nederland. Het was een redelijk rustige nieuwsdag, al dus mijn gasten van vanavond. Inmiddels stamgasten, kun je zeggen, van deze tafel. Campagnestratege Bart Jochems en debatexpert Roderick van Gieken, Welkom, heren. Zometeen gaan we het uitgebreid hebben over Rutte... die de leiding neemt ten opzichte van Samson... en hoe zou Samson het doen als premier? Dat is natuurlijk de vraag zo langzamerhand. Maar laten we ook weer even luisteren wat er op Twitter gebeurde vandaag. Ron vergouwen. Ja, het was een uh, redelijk rustige dag, maar geen dag zonder politieke tweets. Veel reacties uh, vandaag op het nieuws dat de PVV ten onrechte 13.000 euro... gedeclareerd zou hebben bij het Europees Parlement. Al dus het Caro programma Reporter. Ene Justus Rechhorst, die vraagt zich af wat zullen Henk en Ingrid hiervan vinden. Nou, ene Ingrid Jansen die reageerde in elk geval alvast. Ze zegt niks met de EU te maken willen hebben, maar wel hun geld willen ontvangen. Rare jongens, die PVV'ers. En Jago Vet die tweet schande dat de media en de politiek nu opeens de PV gaan zwart maken. Maar ook politici hebben zich weer een suf getwitterd eh, vandaag. Hoewel eh, vandaag nog bleek dat je daar weinig stemmers mee scoort. Maar goed, Alexander Pechtold die twitterde dat hij in de verkiezingstaxi... van Hart van Nederland zat. En alle lijsttrekkers die waren vandaag bij het verkiezingsdebat van het Jeugdjournaal. Geert Wilders die tweet dat hij het leuk vond... en dat de vragen van de kinderen pittig waren. Dan Henk Krol, lijsttrekker van 50 Hij tweet een aantal foto's van een aantal verkiezingsbussen... waarmee alle partijen door het land trekken. Zo zien we een foto van ChristenUnie-lijsttrekker... Arie Slop eh, vrolijk achter het stuur van een klein blauw Volkswagenbusje... en vervolgens een foto van de campagnebus van president Barack Obama... en die van Krols eigen partij 50+. Plus. En die laatste twee die vertonen nogal een opvallende gelijkenis. Allebei groot en strak zwart. De vraag is natuurlijk, wat wil Henk Krol hiermee insinueren? Eh, PvdA-Kamerlid Martijn van Dam die reageert op Twitter op een bericht van Omroep Brabant. Eh, die bracht het nieuws dat het eh, CDA het opvallend goed doet in gemeenten met veel kippen... Martijn zegt erover, stemmen winnen met dat gekakel, het kan dus wel. Dan SGP-voorman Kees van der Staaij, die twitterde dat hij is gaan flyeren op een camping. Hij schrijft, vandaag op de camping, de kleine Belties in Hardenberg. Veel mensen uit de tent gelokt. Snap je? Tent, uit de tent lokken. Hilarisch, ahum. Uh, en dan, uh, ja, en dan natuurlijk... Ja, voor wie de tune niet herkent, Rutte schoof ze juist aan bij Ertia Boulevard. Vooraf waren de verwachtingen hoog gespannen. Ene Mark Twain die tweette vooraf... ik neem aan dat Rutte het bij Ertia Boulevard uh, gaat hebben... over de plannen van president Draghi van de Europese Centrale Bank. Nou, volgens mij hadden ze daar geen tijd meer voor. En eene Iris 010 die twittert... schande dat Albert Verlinden in Boulevard gratis reclame geeft... aan de partij van zijn man Onno Hoes. Maurice Steenberg die vond het wel een succes. En op Twitter zegt hij dat hij hoopt dat Rutte binnenkort ook elders opduikt. Zoals in modeprogramma Shopping Queens, Dating Show Take Me Out... en zijn culinaire capaciteiten laat zien in Masterchef. En grappig was ook dat Rutte's VVD-collega Ton Elias vandaag twitterde... graag minder artiesten en lolbroeken in verkiezingsuitzendingen. Kortom, hij vond het, net als een aantal andere twitteraars, echt een schande... dat Rutte's pittige uitspraken over maatpakken, de postcode-loterij... en zijn blootfoto's in de boot van Jort Kelder de hele tijd... werden onderbroken door nieuws over Gerard Joling en Jan Smit. Tot zover de tweets. Maandag ben ik er weer. Dankjewel oh, Ron ja. Vergouwen. Ja, aan tafel hier campagne stratege Bart Jochems... en debatexpert Roderick van Grieken. Even uh, eerst de laatste peilingen heren. Uh, Maurice de Hond, zojuist bekend geworden. De VVD staat op 33 zetels. Volgens de Hond PvdA 32, Pvv 19, SP 23, CDA 12. Um, Roderick van Grieken, welke partij is op dit moment in paniek? Um, nou, ik denk dat ze bij, bij de VVD redelijk zenuwachtig aan het worden zijn. Want als die trend zo doorzet. en meestal is dat zo'n campagne. zelfs de lijn helemaal zin gezet, dan gaat die wel door. Ja. Dus daar zal men zenuwachtig zijn. Ik denk dat men bij de SP ook wel een beetje in paniek begint te raken. Want het gaat nu wel heel hard achteruit. En ze zijn zich nu aan het vasthouden van. Hè, we hadden er 15, dus we kunnen er altijd nog 8 of 9 winnen. Maar ja, nu staan ze opeens op 23. Uh, ochtend, twindig, maar Bart Jochems, dat is nog steeds toch echt wel. nou ja, een record. Ja, voor hen is dat een record. Maar ja, het, be het beeld doet alles. En op het moment dat je, dat je op 30 stond, of zelfs hoger geloof ik... en je zakt weer naar 23, ja, dan, heb je, dan zie je, word je dus afgeschilderd als, als de verliezer. Even een aanvulling op Roderick, zenuwachtig. Uh, paniek had jij het over, was je vraag eigenlijk. Zenuw, ik denk ja. dat ze bij de VVD aan het nadenken zijn. Van hoe gaat dit? Hoe moet dit anders? Moeten we iets doen? Ik denk dat je daar vandaag ook wel zag... dat ze een, uh, proberen om de campagne iets aan te passen. Ja. Maar paniek, denk ik, en die heeft Roderick nog niet genoemd... ik denk dat de blinde paniek bij GroenLinks is uitgebroken. Want daar zit geen... Geen beweging in uh, ook als je alle um, um, um, als je zegt dat peilingen maar peilingen zijn, en uh, dan moet je natuurlijk die slag moet ja. je altijd in de arm houden. Ja, ik wil even naar de VVD, uh, want die zijn misschien wel bezig met iets te verzinnen om die campagne een beetje bij te sturen. Zou het misschien dit kunnen zijn? Rutte die vandaag met een forse uitspraak komt.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 Uh, en, het, en Rutte probeert zich hier te, neer te zetten in een andere positie. Kijk tot nu toe, ik denk dat hij nog niet zo ontevreden is... omdat hij een redelijk stabiel aantal zetels in die peilingen heeft... terwijl hij in het defensief is. Hij moet iedere keer verdedigen. Hij zit in het schuttersputje om al die uh, aanvallen van anderen af te slaan. Ja. En door over de hypotheekrenteaftrek uh, te beginnen... komt hij iets meer in de aanval. En zag, dat zag je vandaag, dat zag je gisteren bij Buma... in de richting van uh, Samsung, die het over de middeninkomens... opeens begon te hebben. Gaan ze proberen om Samsung nu eens in die verdedigende rol te krijgen. En ja. eens kijken hoe die zich dan houdt. En hoe houdt hij zich in die rol? Want dat dat, weten, we, weten, we dat eigenlijk weten we dus nog, nog niet. He? Dat weten we dus nog niet, want daar is hij nog niet goed op getest. Nee, Roderik, wat vind jij van Samson? Nou ja, die zit in een soort flow, zou je kunnen zeggen, bijna. Het gaat maar goed en, het gaan, en er, zit, er ja. zit maar geen... Maar dat merk je, je overal, dat merk je ook overal waar die, waar die binnenkomt. Hè? Dat, dat vind ik altijd zo, zo ja. bijzonder aan die campagne. Is dat op het moment dat een partij een beetje in de, in de hoek zit... waar de klappen vallen, dan moet je je voorstellen... dat zo'n lijsttrekker overal waar die binnenkomt... van s ochtends vroeg tot s avonds laat, als eerste vraag. Het gaat niet zo lekker, hè. En, en dat terwijl ze per nacht nou ja, niet al te veel slaap krijgen. En een Samsung die in een flow zit, die komt overal binnen. Net ook al bij de wereld draai door als een, als een held ontvangen. Ja. ja, Dat is natuurlijk heerlijk. Dus dan, dan, dan maak je ook minder snel fouten. En je krijgt het, het wordt je minder moeilijk gemaakt. Je zit er ontspannen bij. Maar eigenlijk kan hij op dit moment helemaal geen kwaad doen. De, hij reageert bijvoorbeeld op uh, Rutte met die hypotheekrenteaftrek. Uh, door te zeggen, uh, ja we moeten dat wel degelijk aanpakken. Want die woningmarkt zit op slot. Is dat, kan hij niet gewoon ook dat hele item links laten liggen? Dat hele thema. Nou nee, wat ik juist wel, wel knap vind aan de, aan de campagne van, van Samson... is dat hij, denk ik, het meeste van alle partijen... iedere keer heel expliciet benoemt welke pijn die kiezers gaat doen. Dus hij benoemt iedere keer heel ja. expliciet... dames en heren, we gaan dit doen en dat gaat pijn doen... en dan krijgt u dan dat voor terug. En daarmee straalt hij heel erg uit ja, de, de positie van een echte leider van een land... die iedere keer begint te zeggen, het gaat pijn doen, maar daarna wordt het beter. En dat doet hij hier dus ook. Ja. Hij benoemt gewoon, dit gaat gebeuren, dat is niet leuk, maar het is nodig. Ja. Mij viel op, Bartjo. Uh, campagne-stratege, dat hij net bij De Wereld Draait Door... Uh, uh, zichzelf steeds als een romanticus afficheerde. Uh, sorry, ik ben een romanticus, maar... Ja, het is een mooie uitvlucht die, uh, die je kiest. Kijk, het is een knoepelharde, nou ja, voor het Nederlandse begrip... dan een redelijk harde campagne. En op het moment dat ja. je daar nog een, beetje een paar bloemetjes en bijtjes uh, tevoorschijn tovert... dan word je misschien zelf ook wat aardig gevonden... Er zitten natuurlijk een heleboel mensen te kijken. Wij, niet zoals wij. wij. Wij proberen elk debat te volgen. En we zijn natuurlijk absolute zeloten wat dat betreft. Maar de, iemand die voor het eerst kijkt. Die wil ook nog een beetje een aardig verhaal zien. En een beetje relativeringsvermogen. En een beetje, het gaat ook nog om andere dingen dan alleen om. Of ik 33 of 34 zetels heb. Uh, en op die manier probeert, ja. hij, probeert hij de vriendelijke ja. man te zijn. Ik gebruikte net het woord flow. Uh, het is nog vijf dagen ja. tot aan de verkiezingen. Dat kan is heel dat, lang. Kan, ja, is dat lang? Dat is heel op dit erg moment? lang. Dat is heel erg lang. Uh, tot nu toe, uh, nogmaals, uh, uh, ik heb het eerder gezegd... Samsung doet het goed en die campagne zit redelijk goed in elkaar. Uh, er zijn wat, uh, wat haken en ogen en er gaan wat dingen mis. Meneer Markoes, geloof ik, die, uh, die vandaag uh, in Amsterdam riep... stem vooral niet op de SP en uh, worden van gelijke strekking... want dan gaat het mis. Ik denk dat dat er niet helemaal in past. Maar goed, dat soort ongelukjes zul, zul je hebben en krijgen. Maar het zit ja. redelijk goed in elkaar en dat ja. komt... dat, dat onderstreept Samson iedere keer... Uh, en ik denk dat dat klopt, omdat hij in zijn verhaal woont. Hij weet wat hij te vertellen heeft. Hij is al drie maanden overal langs geweest. Niet omdat hij daar stemmen mee heeft gewonnen onmiddellijk. Maar hij weet wat hij te melden heeft. Het zit in zijn kop en dat komt er meteen uit. Ja. Dus elke riposte op een aanval van een ander... of op een verhaal ja. van een ander, dat heeft hij al. Ja, ik wil even naar de PVV, ook vandaag in het nieuws. Uh, ja, Die declareerde ten onrechte bij Brussel. Is het verhaal waar reporter vanavond mee komt. Gaat Wilders ze daar nog lastig mee krijgen, Roderick van Gieken? Nou, ik... ik ik vraag het me af. Meestal bij, wat me altijd opvalt... is dat bij vrijwel alle andere partijen als zoiets zou gebeuren. Dan, dan, dan heeft dat gevolgen. Maar op een of andere manier is de, de PVV-achterban... hier allemaal niet zo gevoelig voor. Eh, dat zag je bijvoorbeeld ook toen, toen die twee, eh, twee fractiegenoten... uit de fractie stapten. En toch echt heel veel vuile was, buiten hingen. Mm -hmm. eh, dat interesseert die achterban helemaal niks. Sterker nog, het, het bevestigt ze alleen maar in het gelijk. Dat? Hoe kan dat? Want nou, iedere andere politicus zou hierdoor geschaad zijn. Ja, maar als men, als men geloof heeft in de boodschap en geloof heeft in die leider... en met name gewoon een pesthekel aan de anderen heeft... dan is al vrij snel de complottheorie... daarvan ze proberen ons te pakken. Dat is ook precies wat natuurlijk ja. vandaag ja. in één keer deed. Die zei, nou, dat is natuurlijk niet toevallig... dat dit een paar dagen voor de verkiezingen ja, gebeurt. Ja, laat even luisteren hoe hij dat zei. Nou, volgens mij, uh, ik ken het verhaal uh, niet... maar er schijnt vanavond inderdaad een televisieuitzending te komen. Uh, maar volgens mij uh, zijn de PVV, uh, Europarlementsleden... Euro juist degene die...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 Ja, dit ging dan over dat uh, de kosten van uh, de euro en dat onderzoek dat dan uh, gefinancierd zijn, zou zijn door uh, Europa. Uh, Bart Jochems uh, campagne, hij heeft wel sterker gereageerd met ja, dit idee. Ja, ja. Is Wilders een beetje uit vorm? Uh, nou ja, ik denk dat zijn plaat grijs is en uh, iedereen ziet het een beetje. Dus op het moment dat, uh, dat, hem, dat er iets om, hem iets overkomt dat niet bevalt, dan roept hij dat de boodschapper niet deugt. Dat is meestal, uh, meestal het verhaal. En dat werkt bij zijn achterban, want dan is het linkse publieke omroep of het is, ja. klopt niet. Of vandaag zei hij zelf, nou, uh, er staat mij niets van bij. Nou ja, kom ja. op zeg, er staat mij niets van bij. Dus ik denk dat het hem wel schade doet in die zin... dat hij uh, die vaste kern, waar Roderick het over heeft, die zal die houden. Want die zeggen inderdaad van ja. de huifkarren tegen elkaar en niemand komt hier binnen. Maar stemmen winnen doet hij hier in ieder geval niet mee. Nee, ik wil toch nog even ook uh, naar de beschuldiging van Wilders... dat dit allemaal nou ja, eigenlijk bewust getimed is.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 Ja, is ook een ja beetje een nou, dat boek natuurlijk, is natuurlijk sowieso bewust getimed. Mm -hmm. En um, ik denk dit verhaal van die declaraties ook. Ik bedoel, daar, daar kan me niet voorstellen dat dat nou toevallig net deze week naar voren ja, is, is gekomen. het is verkiezingstijd. Het is interessant, interessant ja, om deze uitzending nu, uh, te, ja, te doen. Ja, ja en ik, ik, denk, ik denk wel trouwens dat Wilders dit slim doet. Hoor, want hij, hij downplayt het heel erg. Dus hij, hij, hij schuift het een beetje van zich af. Ja. En, en uh, besteedt er weinig aandacht aan. En stel dat het nou nog wel erger wordt en dat er allemaal ellende toch blijkt echt waar te zijn. Ja, nou nou, zo... ja, Bart Jochem, je kunt ook zeggen, hij reageert eh, ronduit arrogant eigenlijk. Ja, dat doet hij. En, en nogmaals, voor zijn eigen achterban, is, vindt hij, die vindt dat prima. Ja. Die vindt dat uh, wij tegen de rest van de wereld. Uh, dus daar, daar gaan geen stemmen af. Alleen, die winst die hij van andere partijen moet halen, die gaat wat minder zijn. Op het moment dat dit soort grapjes, en het grapje is dus heel simpel, uh, Europees geld waar, waar wilden zo'n hekel aan heeft, ja, die, uh, overhevelen, overhevelen naar Den Haag... voor een rapport waar iedereen vette vraagtekens bij zet. Ja, sorry, maar dan maar, doe je precies denk, wat je anderen verwijt. Ik vind wel dat we, als we um, zeggen... de PVV wint daar geen extra stemmen bij. Je hebt zo'n zo ijzeren wet in, in Den Haag. Hè. Wie breed betaalt. Dat wil zeggen dat degene die uiteindelijk een coalitie opblaast... die moet daar vaak voor bloeden bij verkiezingen. Nou, de PVV heeft dit toch opgeblazen. Dat kun je zeggen. Dat kan je wel zeggen. Hij staat nu op 18 in de peiling. Ja, 19 zetels volgens de hond. Hij had daar 24 of 25. Ja. Je weet bij de PVV, althans bij eerdere verkiezingen... dat hij altijd een zetel of 6 extra krijgt... bovenop wat er bij hem gepeld wordt. Omdat heel veel mensen er niet voor uit willen komen dat ze PVV stemmen. Stel maar dat hij toch weer op 24 zetels uitkomt. Dan heeft hij een geweldig resultaat geboekt, ja, als je dat kijkt zou, naar de prestatie van formaat. Ja, dat ja. zou echt knap zijn. En dat allemaal tijdens een campagne, die nooit af is zonder... ja, ja, daar is hij. een campagneliedje. In Amerika weten ze dat al lang, en in Nederland begint dat langzaam... maar zeker ook door te dringen. Dit is de plaat van het CDA, Bluf met Beter... Ja, bluff met beter het campagnelied van het CDA. Waarvan je, je kunt afvragen of het een handige keuze is beter als je net zelf in de regering hebt gezeten. Ja, nou, ben, ben, dat klopt. Maar als je naar de peilingen kijkt, dan kan het dan alleen maar omhoog voor het CDA. Veel dieper kan het geloof ik niet vallen. Ja. Goed, in die peilingen gaat het dus goed met Samson. Uh, zelfs onder de SP-kiezers wordt Samson nu als favoriet genoemd als premier, boven Roemer. Wat, wat doet die Samson zo goed? Nou ja, ik denk dat, het een, dat, dat er twee dingen spelen. Ik denk allereerst is die, wat hij die mee heeft, is dat hij toch een beetje een nieuw kit aan de blok is. In de zin dat hij het net lijsttrekker is. Ja, fris een fris gezicht. Een fris gezicht die voor het eerst in die debatten meedoet, dat goed doet. Nou, dat zag je twee jaar geleden, zag je dat met Roemer, dat heeft gewoon een enorm effect. Maar ik vind daarnaast dat hij gewoon ontzettend knap uh, campagne aan het voeren is. En dat hij het heel goed, uh, wat Bart net al aangaf... het is goed doordacht, ja. hele heldere strategie... Uh, uh, en heel goed uitgevoerd. Ik bedoel, ja, niks dan lof wat dat betreft. Ja, uh, Samsom krijgt de vraag bij de Wereldraad Door vanavond... waarom hij altijd nog zelf van deur tot deur gaat op campagne. Ja, het moet niet, maar het is nee. ongelooflijk goed voor je. Niet omdat je zoveel stemmen wint, want ik deed in een half uur ongeveer drie deuren... dus dat schiet niet echt op, ja. maar... Wat je wel aan die drie deuren hoort, is elke, drie, elke keer weer een ander verhaal. En een andere vorm van kritiek. En ik kan je vertellen, in sommige wijken is dat niet wat je mm -hmm. dan over je heen krijgt. En op het moment dat je dat drie maanden doet... dan zijn in de debatten heb ik nog geen argument gehoord... wat ik niet op straat al veel ruiger en veel harder... tegen me ingeslingerd heb gekregen. Oké, okay, oké. Okay. De, de debatten, of, of dat komt straks misschien. We zien wel uh, wat het wordt, althans. Uh, met uh, Peter, Elfries, Jord, Kelber en Siewert van Linden. Bij mij is het uh, volstrekt ongevaarlijk, ditjes en datjes. Ja, ditjes en datjes. Uh, campagne staat tegen Bart Jochems. Wat doet Samsom hier goed? Wat, wat, wat horen we hier, de kracht van Samsom in een, een notendop? De, de kracht van Samsom zit er precies in die huis-aan-huisbezoekjes, zeg maar. Ja. Uh, bijna je hoofd maar goed. Uh, uh, stel je voor, je komt daar als uh, PvdA met een rode roos aan die deur... en daar staat een, een, een woedende uh, wijkbewoner die zegt van... ik moet jou hier niet... Um, en je bent ook nog Samsung... dat dus bestaat bekend als een opgewonden standje... Mm -hmm. dan moet je je dus trainen en oefenen... en hoe ga ik met deze situatie om? En je ziet de manier waarop hij daar aan die deur heeft gestaan... denk ik, dit is uh, een gok hoor. maar uh, denk ik zie je terugkomen in de gesprekken op uh, tv... en in de debatten. Wat hij doet is een vaste, vaste terminetje pakken. Hij analyseert eerst het probleem... Dat zet hij neer, daarmee keert dus de rust terug. Daarmee wordt hij staatsmannelijk. Hij vertelt vervolgens wat de tegenpartij ervan vindt. En dan zegt hij wat de PvdA wil. En als je dat structuurtje iedere keer vasthoudt... dan krijg je de effecten die we nu, die we nu hm, zien, denk dat ik. Dat is een hele slimme manier dus, ja. eigenlijk. Um, Matthijs van Nieuwkijk zijn ditjes en datjes, daar ja. gaan we het over hebben. Ja. met Diederik Samsom. Dat was bij uh, Mark Rutte wel anders eergisteren. Maar toch even, uh, Diederik Samsom wint ook dit debat. Mm -hmm. U staat bekend als een goed debater. Tot nu toe heeft u alle debatten verloren van Diederik Samsom. Waarom eigenlijk? Ja, ik denk wat meespeelt is dat ik natuurlijk de uitdagende partij ben. Hè. Ik ben de zittend minister-president. Mijn rol twee jaar geleden was een andere. Toen was ik het uh, nieuw kit on the block. Hè. Toen moest ik de ja? zittende minister-president uitdagen, Jan-Peter Balken. Ik denk dat dat meespeelt. Um, Kunt u niet en... gewoon zeggen, eigenlijk, kijk, het debatteren is maar een onderdeel van het politieke vak... Ja, uiteraard. Geen, geen onbelangrijk onderwerp. Uiteraard. Zou u niet gewoon kunnen zeggen, daar is hij eigenlijk verreweg het beste in? Ja, zo ver ben ik nog niet. Een debatexpert Roderick van Grieken, zover is hij nog niet. Maar is het zo? Nou, het, het, het grappige is het verschil. Want ik weet 100% zeker dat Matthijs van Nieuwkerk bij Rutte exact hetzelfde zinnetje aan het begin gebruikte. Want ik ga even wat ditjes en datjes aan u vragen. Ja. En wat je nu hoort, dit was direct daarna. En dit was eigenlijk nog het vriendelijke stukje. Want binnen 30 seconden hierna zit hij. Goh, je ziet er een beetje bang uit. Kortom, hij. Hij, hij eh, pakte eh, hem echt aan. Rutte werd in één keer vanaf minuut één vol, ja, vol in de aanval gepakt. Nou, dat zal wellicht te maken hebben met de kleur van, van de omroep. Maar het heeft de waren. Maar het heeft ook gewoon te maken met, met de. Flow van de campagne. Ja, als een Samsung naar binnen komt, ja, wat, wat, wat voor kritisch kan je vragen? Want dan komt iemand binnen met wie het lekker gaat. En bij, bij Rutte kan je toch wel wat zwakke plekken vinden. Nou, hup, dan vlieg je er direct op. Maar ja, het verschil is natuurlijk ook: de ene is premier op dit moment en de ander niet. Ja, dat is waar, natuurlijk. En daar, daar heeft Rutte helemaal gelijk en Hij is natuurlijk degene die alle pijlen op zich afgevuurd krijgt. En daar, daar vind ik wel iets interessants bij Rutte. Wat ik een beetje aan hem aflees in deze campagne... of meen te lezen, maar het is puur mijn eigen beeld, is... Uh, Rutte vindt, uh, heeft twee dingen. Allereerst, hij lacht graag en veel. En b, hij houdt heel erg van debatteren. En allebei mag hij in deze campagne eigenlijk niet doen. Want hij is een premier in crisistijd. Dus hij moet serieusheid uitstralen. Ja. Dus hij moet juist dat beeld van de lagerkering je dat boven de weg. partijen ook? Dus hij moet, dat is al iets wat hij moeilijk ja. vindt om te doen. En ten tweede, eigenlijk mag hij niet debatteren. Want hij, hij moet boven die partijen zweven. En hij moet juist niet de aanval kiezen. En juist dat vindt hij zo maar leuk om te doen. Maar dat hoeft toch tijdens de campagne nu niet? Juist wel. juist dat is niet Die premierbonus zit daar voor een goed deel in. Ja, dat je, je juist naar boven zijn. Heeft, ja. niet de aanval kiest. Hij heeft dat in één debat gedaan. Dat was bij Knevel van der Brink. Toen ging hij in de aanval tegen Samson. En dat pakte hij ook direct verkeerd uit. Dus hij moet nu twee dingen doen de hele tijd... die eigenlijk tegen het natuurlijk zijn. Heel serieus kijken en debat mijden. Ja. En dat zie je een beetje Daar, ligt, daar ligt zijn kracht eigenlijk niet helemaal. Uh, kan Diederik Samson die eigenlijk premier van dit land zijn? Is hij daar helemaal klaar voor? Bart Jochems? Dat weet ik niet, daar ken ik hem niet goed genoeg voor. Uh, maar zo maar, even ja, vanaf de zijlijn en kijken. Wel. Ja, waarom niet? Uh, ik bedoel, iedereen kan premier van dit land worden. Zelfs, uh, zelfs jij en ik, bij wijze van spreken. O, niet nou hier. Die illusie goed, heb ik niet uh, nee, recht, Natuurlijk kan Samson dat. Uh, hij heeft een, een zeker overwicht. Ik denk dat hij wel nog uh, stel dat dat zou gebeuren. Hè, want we zijn nu allemaal in de flow bezig. Hè. We zijn nu eigenlijk al aan het zeggen dat Samson premier wordt. Nou, ik moet het nog zien. Maar stel nou dat hij zich uh, uh, uh, op dat toneel gaat begeven... en dan vooral op het internationale toneel... Dan krijgt hij het nog een paar keer heet onder de voetjes, denk ik. Hoor. Waarom? Want dat is, dat is toch echt nog een andere manier. Uh, dat is nog een andere druk waar je mee om moet, uh, moet gaan. Uh, iedereen denkt. Uh, nou, je gaat even het Witte Huis in. en je schudt uh, de, de, de president, Amerikaanse president de hand. en dan vertrek je weer. Maar nee, dan word je, je heel is klein opeens. Heel, heel, dan heel serieus dan wat daar gebeurt. <laughs> ja, en als je daardoor geïmponeerd bent. Ik denk niet dat Samsung soms onmiddellijk zal overkomen. Hoor, maar als je daardoor geïmponeerd bent, dan krijg je dus hele rare beelden. die je de volgende dag in het show. Zitten. Uh, en je moet daar wel buiten gewoon goed weten wat je, wat je wil doen uh, en wat je moet doen. Nou heeft Samson tot nu toe bewezen dat hij van een heleboel feiten en feitjes goed op de hoogte is. Ja. Uh, maar je moet daar dus echt een halve bibliotheek in je hoofd hebben. Wil je daar een beetje... Een deuk en een pakje boter ja. krijgen. Ja, Roderick van Grieken, denk jij dat ook? Nou ja, ik zou uh, het, het als volgt willen zien. Dat je, even los van politieke kleur. als je het nou mm -hmm. dan probeer ik vanuit mijn vak te doen. Uh, denk ik dat het voor het land beter zou kunnen zijn. als je zou zeggen van nou, laat hij nou nu nog niet de grootste zijn. En we hebben nu een premier die is net anderhalf jaar ingewerkt. precies wat Bart Jons aangeeft. Dat, dat kost tijd voordat je, denk ik, die functie goed in de vingers hebt. Ja, eigenlijk heeft Rutte nog niet eens echt de kans ja, gehad. Om te nou, te bewijzen als je het helemaal los van, los van politieke kleur ziet, ja. zou ik denken voor het het land zou beter zijn. Geef die man dan nou nog vier jaar dat hij nu niet ingewerkt is om aan de slag te gaan. Geef Samson, ook wil hij dat niet. Maar die zou ik een zware ministerspos geven om daar even verder in door te groeien. En dan kunnen ze over een paar jaar kunnen ze dan stuivertje wisselen. En dan is die verder hart verder er klaar voor gemaakt. En ja. dan is premier Samson er echt klaar voor. Ja, nou ja, hopen we. Nou ja, maar dan heeft hij in ieder geval meer... En Je moet meters maken. Je hebt, dat zag je bij Balkanenda aan het begin. Dat bij elke premier die maakte hij in het begin ook fouten... omdat het tijd kost voordat je die functie in de vingers hebt. En is eigenlijk voor het lat zonde. Als je er net één hebt ingewerkt, twee jaar lang dat hij dan nu alweer afgeserveerd wordt. Want dan begint je toch weer een beetje opnieuw. Bart Jochems? Ik kan me, als me herinneren, om, als, als klein anekdotetje, een klein voorbeeld. Toen Balken net begon, uh, uh, stonden de ambtenaren... Je moet het heel heen. kort houden, je hebt 20 seconden. Het verhaal was, verhaal was heel simpel. Hij moest een miljard halen bij uh, de Europese Commissie. Uh, werd er één op één gezet met, uh, met de baas van de Europese Commissie. En iedereen dacht, oh dat gaat fout, oh dat gaat fout. En door dus zijn Zeeuwse... Onverzettelijkheid kwam die tot verbijstering van iedereen met Eva ja. raad naar buiten. lijkt het dan toch goed te doen, dankjewel. Bart Jochems, campagne-stratege en debat-expert, Roderick van Grieken. Maandag om half elf is de stemming van Nederland er weer. En dan uh, weer met Eva Jinek. Wij gaan snel schakelen met de collega's van Langs de Lijn, Tom van het Hek. Want ja, die, uh, die wedstrijd staat op, op punt van beginnen, hè? Nederland-Turkije. NOS, NOS, NOS, Radio e de lijn, met Tom van de Hek. ja, één minuut voor half negen op deze vrijdag. En inderdaad, die wedstrijd staat op het punt van beginnen. De eerste wedstrijd op weg naar de kwalificatie. Natuurlijk, de eerste kwalificatiewedstrijd Nederland-Turkije. Bas Tichler, Jack van Gelder, eh, met een opstelling. Heren, waar al veel over gespeculeerd werd... maar die misschien toch nog wel verrassend genoemd mag worden. Eerst even de volksliederen. Het Turkse volkslied zal denk uit uh, meer kelen klinken dan het Nederlandse volkslied. Het Turkse volk zoals gezegd uit zeer veel kelen. Er zijn ongeveer 20.000 Turken in deze wedstrijd, maar nu is dus het wel helemaal. Konks niet in een stadion dat merkwaardig genoeg op dit moment nog niet helemaal vol is. Er zijn met name in het Nederlandse gedeelte, dat krijgt het ook link bij een thuiswedstrijd, toch nog wel wat open plekken, met name aan de overkant. Maar wellicht dat de mensen direct nog binnenkomen in het stadion. Goed, ja, de vraag: dat was een minuut of vier geleden, waarop nu het antwoord komt ja. van Bas. Ja, de opstellingen <laughs> Ja, maar pas ons netjes aan de omstandigheden. Zoals eh, min of meer verwacht, verrassingen. En als je het zo formuleert, dan klopt dat dus niet. Want er zijn geen verrassingen meer, maar toch. Krul is de keeper vandaag. En dan gaan we het elftal maar gewoon even langs. Van uh, rechts achterin. Komen we dan hier tegen de heren Jan Maat van Feyenoord, debutant. Heitinga Martins Indy, en Jeter op Willems. Dat is een lichte, jonge achterhoede. Martins Indy zijn tweede wedstrijd. Voor Willems wordt het zijn zevende. En voor Krul voor de volledigheid zijn vierde. Daar is dus alleen als uh, oude Rod Heiting gaan. Dan is er een middenveld met opnieuw een debutant. Klaasie als meest verdedigende punt. Dat vanaf de rechterkant Strootman van PSV. En vanaf de linkerkant Snijder. En een voorhoede met vanaf rechts Narsing. Van Persie die dus toch weer de voorkeur krijgt nu boven Huntelaar en Robben. Waarbij uh, uh, over iedere positie die uh, verrassend is wat kan zeggen. Maar ik eigenlijk wil eigenlijk beperken tot Krul. Um, los van het feit dat het een goede getalenteerde keeper is. Die denk ik ook wel de toekomst van Oranje is. Begrijp ik er helemaal niks van. Dat je die juist nu... ...zijn debuut laat maken. Dan ja, had ik rustig het, twee, drie wedstrijden gewacht. Ja, het is, uh, het is wel des van gaals. Het is, uh, en dat is het aardige, het uh, zou ook des Kruip zijn geweest. Uh, vaak worden die als tegenpolen gezien, maar wat dat betreft hebben ze allebei iets heel herkenbaars. Namelijk, uh, wat hun onderbuikgevoel zegt, dat gaat gebeuren. En of het nou jonge jongens zijn, of uh, mensen met minder ervaring, ze staan er gewoon in. Pagaal leunt ook heel erg op de specifieke keeperskennis van Frans Hoek, die hem natuurlijk op verschillende locaties is gevolgd, ook nu bij het Nederlands elftal, En die zal ongetwijfeld ook een stem erin hebben gehad. Maar wat wel heel leuk is, en ik moest er net wel om lachen in de perskamer. Een heleboel jonge collega's, waaronder jouw schaarbas. Die het hadden over dit elftal. En zoiets hadden van ja, het is allemaal. Ja, en dit en dat, wat zal het worden? Het zal in ieder geval spannend worden terwijl we een minuut stilte krijgen voor een jonge eh, Turkse voetballer. Die is omgekomen eh, vanwege een hartinfarct. Maar aangezien de Turken zelf ook eh, de minuut stilte niet in acht nemen, gaan we er wel even bestaan. En nu hebben ze het ook door. Dus even een minuut stilte. Iedereen kijkt vreemd op, want het is toch uh, uit Eerbied voor uh, een Turkse speler, maar uh, Turkse ging meteen ontzettend te keer. Uh, om aan te geven uh, dat uh, de jonge generatie, terwijl de eerste bal nu rolt, zoiets hebben van ja, wat zal het allemaal worden? Maar ik ben eigenlijk van vroeger niet anders gewend dat kwalificatiereeksen heel spannend zouden zijn. En dit wordt zo'n kwalificatiereeks, die normaal gesproken heel spannend is met de tegenstander nu: Turkije, dan Hongarije. We krijgen Roemenië, andorra Estland. En eigenlijk vind ik het hartstikke leuk. Bas. Nou, dat is waar. Sinds ik het Nederlands Elftal uh, doe sinds 2005 is nooit spannend geweest in de kwalificatie. Dus wie weet komt daar verandering in. Hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Want wie zegt niet dat dit Nederlands Elftal zij het wat jong en aangepast voor goede resultaten kan zorgen. Maar het eerlijk is, we weten het niet. Nee. En dat maakt het in ieder geval aardig. De eerste corner van de wedstrijd na 40 seconden is voor de Turken. En gaat uh, indraaiend genomen worden. Alle ogen gericht op Bulut. De spits die uh, altijd gevaarlijk is bij momenten als deze. En daar is de 1-0 bijna. Want er wordt getoppen. Die bal gaat millimeters bij de tweede paal voorlangs. De kopbal is uh, niet van Bulut overigens, maar van uh, een van de verdedigers die mee was gekomen. Leek mij Toprak, ja. die zijn hoofd tegen de bal zette. De verdediger van Bayern Leverkusen, de eerste grote kans in de wedstrijd voor de Turken binnen de minuut. Ja, we kunnen niet zeggen dat we niet wakker zijn. En uh, daar uh, waar je denkt dat je in slaap zou kunnen vallen, is er een enorm tumult achter het doel van Krul. Die nu ziet dat er verdedigd wordt. Via Martins Indy, Martins Indy naar Heitinga, gaat terug naar Martins Indy. Het middenveld dus met uh, aan de rechterkant een linkspoot. Grootman, linkerkant. De kant een rechtsvoet Snyder, alhoewel die twee benig is. Maar toch, balbe zit nu achterin met Martins Indy. Martins Indy. Die met de bal drijft en die in ieder geval van Vergaal de opdracht heeft en dat heeft Heitinga ook. Daar waar mogelijk inschuiven naar het middenveld. Lange bal van Heitinga. Aangenomen door Robben. Goed aangenomen. Snijder met Robben aan de linkerkant van het veld. Komt hier de eerste Nederlandse kant. Robben geeft de bal voor. Nee kan uiteindelijk niet. De eerste corner voor het Nederlands zelftal. In de eerste twee minuten. Die in ieder geval aan beide kanten kippenvel bezorgen. Zo in het gebeurt wat. Twee minuten op de klok. En aan beide kanten nu een hoekschop te nemen. Snijder gaat die bal nemen voor het Nederlands zelftal. Wordt een indraai. De bal vanaf de linkerkant. Van Persie uiteraard voor het doel. Strootman komt daarbij. Martins Indy. Die natuurlijk groot en sterk is, is ook meegekomen. En hij ingaan staat. De bal lijkt me wat te kort. Wordt door de Turken weggekopt. Opgevangen weer door Nederland Zelf al via Klaasie. Goed werk van Klaasie. Robben wil de bal meenemen in een pingeltje. Dat lukt eigenlijk niet. Dan wordt hij uitverdedigd door de Turken. Maar een beetje chaotisch. En als Oranje via Janma denkt de bal rustig te hebben, is er een overtreding gemaakt. Op Topal bij het uitverdedigen, en komt er een vrije schop aan. Strootman, de man die het deed: vrij schop voor de Turken. Illustratief voor het chaotische begin. En het leuke begin is dat we 2,5 minuten de klok hebben. En dat we nu pas voor het eerst kunnen zien hoe de Turken tactisch staan. Want het is vanaf het begin eigenlijk heen en weer rennen geweest. Zowel de ene als de andere kant op. Het middenveld dat zwaar, zwaar bezet zal zijn. Terwijl de opbouw is van de linkerkant. Achterin is het Toprak. Die open naar de rechterkant van het veld. Alt in top met zijn eerste actie. Met misschien ook meteen een gevaarlijk moment. Is een goede ballen over de zijlijn. En de Turken die krijgen op 16 meter van de achterlijn. Aan de rechterkant van het veld een inworp te nemen. En het, op dit moment wijst het op een... Een wedstrijd die in ieder geval in de openingsfase gigantisch snel en leuk zal worden. Energie zit er in de wedstrijd volop. Als de Turken de bal hebben vanaf de rechterkant, de voorzet wordt weggewerkt door Klaas. Maar een Turkse ingooi oplevert omdat Klaas de bal eigenlijk niet goed raakt. En hem halverwege de oranje helft over de zijlijn trapt. Dan komen de Turken via Arda opnieuw. Arda natuurlijk een van de smaakmakers van Atletico Madrid. De duurste Turkse speler ooit, want uh, Atletico betaalde 12 miljoen euro voor hem. Daar komen nog bonussen bij, ook is me verzekerd. En zoveel geld is er nooit voor een Turkse voetballer betaald. Hij kan kortom, wat is de schaduwspits? De Turken spelen zeg maar 4-2-3-1 op het systeem dat wij zo lang gespeeld hebben. En de Turken staan nu toch al een poosje op de helft van Oranje. Omdat de bal opnieuw na een aanval wordt weggewerkt door Klaas. Maar opnieuw levert dat de Turken een ingooi op. Vanaf de rechterkant gezocht wordt en naar de spits Bulut. Gevonden wordt Martens Indi, die nu bij de cornervlag uitkomt en de bal een Hijs naar voren geeft. Een Hijs naar voren die geen Nederlander bereikt. Maar aangezien het daar dan ook niet helemaal goed gaat, komt die bal uiteindelijk over de zijlijn. En kunnen de Turken halverwege de Nederlandse helft gaan ingooien. Doen dat door te kijken of er iemand naar de bal toe komt. Is absoluut verkeerd ingooien. Voet was van de grond. De Spaanse scheidsrechter die we nog niet hebben genoemd, deed daar niks mee. En dan uh, krijgen we een kansje voor de Turken. Maar is het uh, het meeverdedigen van uh, Strootman die ervoor zorgt dat Maxing bijna wordt aangespeeld. En uiteindelijk is er dan een inworp voor, uh, voor Jan Maat. Een, uh, een wedstrijd zoals gezegd in die openingsfase. Met de stand van 0-0 met uh, heel veel tempo. Martins die geeft de bal uh, niet goed terug richting Jan Maat. Omdat Jan Maat uh, ook niet echt lekker uh, de bal ingooide richting Martins Indy, Die daardoor een beetje in de uh, paniek kwam. En die zal uh, zich nu weer moeten bezighouden met uh, Boelhoed de aanvaller. Aan de linkerkant uh, van het veld is dus, de uh, inworp er... Uh, voor Kaldirim. Kaldirim de linksachter gooit de bal richting de captain Bero Zoglu. Die krijgt dan een vrije trapje mee na een overtreding van Plasi. En zo krijgen de Turken een vrije trap te nemen 10 meter over de middel. Emre Belozoglu, daar is hij, is natuurlijk de meest ervaren speler van de Turken. Draait al 85 interlands mee. Ook speler van Atletico Madrid tegenwoordig. Want ook vroeger nog van Inter bijvoorbeeld. De Turken nog altijd aan de bal. Schot geblokt door Gaat Schot dat vanaf 20 meter kwam van de voeten van Tunay Torun. Die zijn geld verdient bij Stuttgart. Want vrij veel spelers toch in de Turkse competitie actief. Maar ook wel een aantal daarbuiten. Een aantal heeft hij dus al voorbij horen komen. Fluit, omdat hij graag tegenstander vroeger. Maar de strijdcenter vindt dat hij de bal speelde. Dan kan oranje overnemen is er een prachtige paas van Sneijder. Die net te hard uiteindelijk is voor Narsing. Na 5,5 minuut bij 0-0 stand in de Amsterdam Arena. Is niet alleen duidelijk dat er veel energie in de wedstrijd zit. Het draaft alle kanten op. Dat is natuurlijk wel het spel dat de Turken eigenlijk altijd spelen. De coach die er nu zit vindt ook eigenlijk dat ze in navolging van wat ik al probeerde wat rustiger, wat wel overwogen moeten spelen. Wat geeft in ieder geval wel een bijzonder open, aardige openingsfase waarin Oranje het bepaald niet makkelijk heeft. Nee, Emre raakt de bal kwijt. Klaas die neemt over de hoogte van de middellijn. Geeft de bal goed richting Bruno Martins indy Die speelt naar Robben. Ter hoogte van de middellijn met Willems. En nu Robben. Robben met het bal bezit. Terwijl van Pers die de bal graag wil hebben. Maar die staat tussen twee mensen in. Dus moet Robben even terug. Doet dat richting Snijder. Snijder neemt de bal onder het lichaam mee. Kijkt dan of er in de lengte af wat ruimte is. Dan wel eens misschien aan de linkerkant. Nee, speelt hem dan naar gaat moet openen naar Jammaat. Doet Jan. dat niet. Ja, Janmaat. rechterkant van het veld. Nu is er ruimte bij Strootman. De bal gaat naar Narsing. Gaat de bal terug naar Janmaat. Die verkeert zich er net een beetje op. Paas net niet goed. Komt er meteen. De Turkse counter. Vlijmscherp. Twee paasjes in de breedte en meteen Boef van Heijzen naar voren in de hoop dat de spits Umut Bulut van Galatasaray daarbij komt. Want ja, Janmaat was weg, dat hadden we ogenblikkelijk gezien, dat daar dan wel wat ruimte zou liggen. Maar de paas is te scherp en gaat over de zijlijn. Zodat Janmaat, die op zijn schreden letterlijk en figuurlijk is teruggekeerd nu, als rechtsbek de ingooi mag nemen. Balverlies Narsing, toch weer Janmaat, de tik naar voren. Weer balverlies, rolt door naar de centrale verdedigers, gaat terug naar de keeper, Tolga Zengin. De keeper van Trapsonspoor en wordt dan meegegeven aan Semi En Die paast de bal richting de middenlijn. Daar wordt hij eigenlijk eerst teruggekaatst en dan verlengd weer. Zoeken meteen naar die spits. Umut Bulut die onder druk van Martens Indy nu in het duel verzeild raakt. Bij de achterlijn en de zijlijn. Dat betekent de cornervlag en uiteindelijk rolt die bal over de achterlijn. En is Martens Indy slim genoeg geweest om de tegenstander van de bal te houden. En komt er een doeltrap voor Tim Krul. Tim Krul, 7 minuten gespeeld, stand nog steeds 0-0 in de wedstrijd... waarin de Turken op dit moment meer op de helft van Nederland zijn geweest dan andersom. Maar aan beide kanten zijn er twee mini kansjes geweest. Terwijl de allereerste kans, de corner, die werd doorgeklopt... vlak voor het doel van Krul langs ging, de meest gevaarlijke was. Andere was een mogelijkheid waarin Robben de bal probeerde voor te geven. En uiteindelijk werd het een corner voor het Nederlandse elftal. 1-1 in corners. 0-0 in stand. Diepe bal van uh, Jamma. Komt terecht bij Van Persie. De Bal gaat over de zijneind via de rug van Toprak. En halverwege de helft van de, de Turken heeft uh, Van Persie uh, de, de bal gegooid naar Strootman. Of hij er echt blij mee is, weet ik niet. Want die komt nu tussen twee spelers in. Waar hij heel goed uitkomt. Plaats die met de man in de rug doet het ook uitstekend. Dan richting uh, Martins Indy. En daar is ook een opening aan de linkerkant van het veld. Willems zou buiten om moeten gaan om de ruimte te creëren voor Robben. Robbe, Robbe... Ziet Willems komen, maar hij speelt hem niet echt goed aan. Dus krijgt Rob de bal terug. Is er een vervelende overtreding tegen Rob en is het de eerste gegeven kaart, normaal gesproken. In de wedstrijd Caballo, de scheidsrechter, staat daar dichtbij. Alt in top uh, zegt uh, van bij mijn idee of nee, het was Emre. er is niet zoveel ver aan de hand. De scheidsrechter uh, houdt in ieder geval. Uh, nog eventjes de kaart op zak. Torun is uiteindelijk degene die de overtreding begaat. En Robben zegt, ik krijg een behoorlijke schop. Caballo zegt, ja, dat geloof ik best. Ik geef er een vrije trap voor, maar dat is dan ook alles. De vrije schop kan de Nederland wel wat brengen na 8,5 minuut 0-0 stand. Alle spelers, veldspelers op de helft van de Turken nu. Achter de bal Snijder, de nieuwe aanvoerder van het Nederlands elftal. En de koppers van de hoekspel van zo even die vier staan nu weer op de rand van het strafgebied gaan zo inlopen. Van Persie doet dat als eerste. De bal komt bij de tweede paal. Daar is ook de keeper En die heeft hem te pakken. Koda Zengin en heeft hem dan te pakken. Zeg maar boven Strootman en Heiting gaan uit. Nou wil hij snel uitrollen ook in de hoop dat Altintop er met de bal vandoor kan. Die komt even aan de linkerkant uit, speelt de bal dan maar weer terug. En dan wordt er open naar de rechterkant. Bal die lang onderweg is, maar knappe pas, hoor. Troogte van de middenlijn dan eigenlijk zonder enig probleem door Arda opgevangen. Die moet wat temporiseren omdat de meeste spelers van de Turken nog achter de bal zijn. Zo loopt hij eigenlijk terug. De schaduwspits, de spel maken. Speelt bij Atletico toch wat meer aan de linkerkant. Maar hier duikt hij in het centrum op. Moet dan dat Turkse spel van wat impulsen voorzien. Slechte paas nu van achteruit. Die gaat over de zijlijn. Zodat het Nederlands zelf de bal makkelijk terugkrijgt. 10 meter over de middenlijn aan de rechterkant. Belangrijk tegen ploegen als dit Turkije is om je eigen tempo, je eigen wedstrijd te blijven spelen. Niet mee te gaan in het energieke en het soms risicovolle spel dat de Turken graag willen spelen. Waarbij het spelen echt is vanuit het hart. Maar op het moment dat er een tegenslag komt, dan gaat de hartslag weer omhoog en dan gaat hij weer omlaag. Dan wordt het heel onregelmatig bij de Turken en dan is er kwetsbaarheid. Maar je moet dus proberen, zoals Nederland nu goed via Klaas doet, om door de linies heen te spelen. De ruimte tussen de linies te zoeken en gewoon het eigen tempo te spelen te zoeken naar een van je voorwaartsen. Naar Narsing van Persie en Robben. En daar eventueel bijkomend met name Balbe zit nu voor Heiting gaat. Rampen van de middellijn. Geeft die bal aan de rechterkant van het veld met een Jammaat. Jammaat. Goede bal naar Narsing. Narsing in 16 meter gebied binnen. En meteen een versnelling. En een corner. De tweede corner van het Nederlandse helftal. Jammaat en Narsing. Je denkt, ja, dat zijn twee talentvolle voetballers. Ze kennen elkaar vanuit hun Heerenveen periode. Want zo kan het gaan met veel Nederlandse spelers. Althans spelers uit de Nederlandse competitie. Corners Genomen, Robin Robin Narsie. Narsing gaat de voorzet geven, bal komt niet van de grond. Wordt dan uitverdedigd, Hoewel van Persie zit zijn tegenstander, of Strootman is dat zit zijn tegenstander, fel op de hielen. daar futselt van de bal. Tot de voorzet. Doelman. Die de bal eerst nog loslaat. Maar goed gewerkt van Strootman. En als Van Gaal in een ongelooflijk dynamisch begin van deze wedstrijd nou de hele week al gezegd heeft: ik heb gekozen voor spelers die fit zijn, dan heeft hij eigenlijk nu al gelijk. In ieder geval op dat vlak. Want deze wedstrijd, als dit 90 minuten zo doorgaat, dan moet je top fit zijn om dat te kunnen belopen. Want het vliegt werkelijk met ongelooflijk veel energie van de ene naar de andere kant. En we zeiden al, de Turken willen dat graag. De Turken hebben ook nog wel de neiging om gaandeweg de wedstrijd. Ook dat zij van bij de persconferentie woensdag zo nu en dan wat laconiek te worden. Als ze denken dat het allemaal wel loopt zoals ze zich hadden voorgenomen. Maar het is een elftal dat energie in de wedstrijd kan leggen. Het diepe bal nu. Nederlands elftal moet aan de bak achterin. Komt de bal wel of niet tegen de hand van Jan Maatscheid. Ze zegt hij, speel maar door. Turken fluiten. En het... Uh balletje gaat naar de linkerkant via Klaasie naar Willems. Ik ben ontzettend onder de indruk van Klaasie in die openingsfase, die tot nu toe nog niets verkeerd heeft gedaan. Het Nederlands zelf met de mogelijkheid aan de linkerkant van het veld. Willems krijgt de bal van Narsing. Willems geeft die bal voor. Robben wordt wel of niet onderuit getrokken. Er ze te zeggen niets te zien. En dan krijgt Nederland de volgende corner, de derde corner. Maar wat gaat het snel en wat is het leuk om te zien hoe die Klaasie met onvoorstelbaar veel zelfvertrouwen staat te spelen. En het allerbelangrijkste is, en dat is zijn kwaliteit, dat hij voordat hij de bal krijgt weet waar hij naartoe moet. Waardoor het er ook helemaal geen tijd is kost ...om die bal te verplaatsen. De bal bezit nu voor Nederland met de corner van Robben van de rechterkant. In de bal, weer dezelfde vier koppers. Martens Indi en gaat dus mee. En Strootman en Van Persie, dat zijn eigenlijk ook de enige mensen met lengte. Als de bal komt, wordt weggekoppeld door de Turken... ...voordat Strootman, die er een beetje onderdoor zelf met zijn hoofd naar de bal kan... Komt de bal wel weer terug bij Robben die hem geeft aan Narsing. Het gebeurt allemaal aan de linkerkant van het veld. Dan naar het centrum, naar Klaasie. Die verlegt het spel naar de rechterkant van het veld. Naar Sneijder. Beetje achter de man. Sneijder moet wat terug. Terug naar Klaasie. Klaasie breed. Naar de andere kant weer naar Jan Maatso. Is Nederland wel terug bij af? Meent het nog altijd de bal? Komen de Turken langzaam de de slagveld eruit? Heeft Robben alle mogelijke moeite met twee tegenstanders? Wordt hij wel of niet over de zijlijn geduwd en ten val gebracht? De scheidsrechter vindt ook de grensrechter die er dichtbij staat dat er geen overtreding is gemaakt. En dan is er maar één oordeel mogelijk: namelijk dat Robben vanzelf de bal over de zijlijn gelopen heeft. En dat er een ingooi komt voor de Turken. Jij zijn het Narsing en Janmaat kennen elkaar van de Veen, Zo gek kan het inderdaad gaan. Ver op de bank, tegenwoordig dus van Twente. En Klaas kennen ook aandacht uit de C1 van Feyenoord. Zo gek kan het ook gaan. En uh, Klaas en Van Persie hebben ooit een keer op een foto gestaan. Dan zitten het dus uh, wat jaren terug. En Klaas zei, Van Persie was mijn grote held. Ik had allerlei posters van hem. Zo kan het in dit helft al gaan met een hoop jongelingen. Balbezit voor de Turken. Aan de linkerkant van het veld. De opzet is er en uh, de ruimte is klein. Maar kan men eruit komen? Doet dat via Torun. Torun geeft die bal voor. En dan uh, is er een misverstand. En dan gaat hij erin. Gaat hij er niet in. Uiteindelijk met Martins Indy en met Krul. Martins Indy die kopt de bal over Krul heen. Terwijl er niets helemaal aan de hand is. Krul moet dus roepen. is dus slecht aangegeven door Krul. En is het wel of geen goal? Het is ja, ja. geen goal. Maar het is wel een ongelooflijk stom moment. Ja, dat was na die grote kans voor de Turken in de eerste minuut van de wedstrijd. De tweede. Hoekschop is gevolgd, bal, komt bij de tweede paal. Wordt gekopt. Krul heeft hem te pakken. En die was niet zo moeilijk trouwens dat de bal kwam met een stuitje recht op hem af. Weer trouwens Toprak die kopt. Die zou het toch in de gaten gaan houden. Want hij was het hier in de eerste minuut van deze wedstrijd maar net naast kopte. En nu dus in de handen van Krul. Maar hij staat dus wel twee keer vrij om te koppen. Dat lijkt me een punt van aandacht en een punt van zorg. Het notitieboekje van Van Gaal gaat kortom open. Ja, praktisch gezien lijkt me dat niet onnodig. is het balbezit nu in ieder geval aan de linkerkant van het veld bij Robben. Robben tussen twee man. Geeft de bal kort richting Willems. Die kan er wel of niet bij komen. Kan er niet goed bij komen. De bal blijft binnen. Alt in top houdt de bal binnen. En dan wordt er uitverdedigd. Door de Turken met een lange trap via Topal. Uh, probeert men een boel te bereiken. Maar daar staat een overmacht aan Nederlandse verdedigers. Waardoor via Martins Indy en Jamma het balbezit is bij Heitinga. Heitinga naar ja, Martins Indy. Wat moet die jongen geschrokken zijn? Die denkt, nou dat is lekker. Sta ik uh, in het Nederlands elftal. Weliswaar uh, voor de tweede keer. Maar nu echt uh, in een grote wedstrijd. En kom ik bijna de bal over mijn eigen keeper heen. Het ging ten oude nood goed. Een uh, anderhalf minuut geleden. Martins Indy weer aangespeeld. Speelt de bal naar Heitinga. Er is uh, in ieder geval geen nervositeit in de voeten van jongens met nog weinig ervaring men durft de bal te spelen. Het wordt scherp aangespeeld. Men durft enig risico te nemen, maar geen onbezonnen zaken. Wat dat betreft is het gewoon tot nu toe nog leuk om te zien. Klaasje laat zich nu bijna wegzetten. Hij gaat moeten herstellen. Iets te nonchalant van Klaasje. Het enige wat ik nog mis bij het zelf, Helfen, al dat er in dit soort, op dit soort momenten gecoacht wordt door medespelers van een man in je rug. Zoals het ook bij het misverstand tussen Martens Indi en Krul was. Wat ik ook mis is Kansen, want die heeft Oranje in de eerste 15 minuten, ondanks drie en wel wat dreigende situaties niet gehad. Zo eerlijk moet je ook zijn, de Turken hebben er één gehad in de eerste minuut, die kopbal. En dat merkwaardig moment met Martins Indi rekenen we dan ook nog even mee. Dan komen we op anderhalf. Maar kansen voor het Zelda Zelftal nog niet geweest? Kan wel nu. Robben weggestuurd door Van Persie. Snelheid. En dat brengt hem langs de tegenstander. Maar die komt terug met een werkelijk formidabele tackle. Dat is altijd Top. Daarmee zet hij Robben op het allerlaatste moment van de bal. Maar hij, dan... zou, hij zou nu, Robben, op zijn benen hebben moeten blijven staan. Want dan had hij misschien ja. een penalty gekregen. Ja, dan nu sprong je me iets te snel. Heb jij suiker of melk in je koffietje? Eh, uh, suiker. Su en Su een beetje melk graag. Weet je, je weet het niet meer, hè? <laughs> jij melk. Spanning heeft van de wedstrijd. Ja, omdat Snijder een corner neemt van de linkerkant van het veld. Het is de vierde voor het Nederlands Zelftal. Uh, indraaiende in bal met zijn rechter de voet gaat hij direct uh, hopelijk goed inkomen. Is weer een beetje aan de korte kant. Nee, hij gaat erin. Het is Van Persie die scoort. Het is het doelpunt van Oranje. Iedereen staat te kijken bij de Turk En het is Robin Van Persie. Die 1-0 scoort de corner. Ik dacht dat hij iets te laag was. Bleek dus perfect te zijn. En Van Persie scoort een hele belangrijke treffer. 1-0 voor Oranje. Zo wil je dan wel binnenkomen in deze wedstrijd waarin er na zoveel jaren discussie van Persie of Huntelaar tegen België gekozen werd voor Huntelaar. En dan nu in de eerste wedstrijd die er echt toe doet, toch van Persie die niet bekend staat als kopper. Hoewel, dat hebben we in Manchester gezien, dat de hij dat ook kan tegen Southampton. Toen zijn derde was het ook een hoekschot die er vooraf ging trouwens. En nu, ja, hij komt hem echt perfect binnen. En het is de eerste keer dat Oranje serieus voor gevaar zorgt. Maar hij zit er ogenblikkelijk in. Robin van Persie zijn dertigste goal. In het Oranje-shirt zet Oranje naar ruime kwartier. In een energiek duel tegen de Turken op een 1-0 voorsprong. Dat zal van Gaal kluivert en blind. Want daar zit hij tussen de bondscoach ongelooflijk veel goed doen. En voor ongelooflijk veel opluchting zorgen ook. Want uh, was het niet lang geleden, namelijk een jaar of twaalf... toen hij uh, voor het eerst bondscoach was en zijn eerste duel tegen Ierland... Na een minuut of 70 tegen een 2-0 achterstand stond aan te kijken door goals van Robbie Keane en Jason McAteer. En toen nog blij was dat het nog 2-2 werd met een totaal gemankeerd elftal overigens. De buiten is nog niet binnen, maar voorlopig uh, is de start niet vals. Het is lekker uh, een uh, ruggesteuntje voor de ploeg. Uh, voor uh, uiteraard je zei het al de technische staf, maar ik denk ook voor het Nederlands publiek. Dat uh, zit aan te kijken tegen een uh, vernieuwd Nederlands elftal. Dat in ieder geval energie start. Dat uh, probeert controle te krijgen op het middenveld. Dat ook uh, grotendeels wel heeft. Maar achterin op moet passen voor uh, opeens zomaar een moment. En die momenten moet je tegen zien te gaan. En je zal uh, moeten kijken hoe de Turken nu met die achterstand omgaan. Want dat is uh, niet het sterkste punt normaal gesproken. Dus werk ze en help ze niet in de wedstrijd. Probeer controle te houden. Probeer het eigen spel te spelen. Bal gegooid door Krul richting Klaas Klazi temporiseert goed. Richting Heid, die gaat terug naar Krul. Wordt opgejaagd door Bulut. Terwijl een lichaamsschijnbeweging van Krul er in ieder geval voor zorgt dat Boelhoed even weg is. En dan een moeilijke trap van Krul. Maar goed opgevangen door Maat. Die me opviel straks in de ronde voor de wedstrijd. Toen hij fantastisch stond te tikken middenin. En een grootste indruk maakte met zijn overzicht op dat moment. Alt in top. Speelt de bal even terug. Doet dat richting Kaya. Kaya richting Zengin. En dat is de doelman. En die knalt de bal dan zomaar naar voren. Waardoor hij voor Willems makkelijk op te pakken is. En Willems speelt de bal terug richting Krul. Het Nederlands elftal slaat achter de laatste tien minuten in om het eigen tempo te spelen. En zoals gezegd, dat is buitengewoon belangrijk tegen iedere tegenstander... ...maar zeker tegen de tegenstanders Turkije... ...dat graag een vonk in de wedstrijd wil houden en het vuurtje wil blijven opstoken rood voor Oranje aan de linkerkant van het veld. Snijden, gooit terug naar Willems. Willems naar Martins Indy. Martins Indy die uh, de bal aan zijn voet heeft en ziet dat het eigenlijk helemaal naar de rechterkant kan. Nu laat Klaas zich zakken. Krijgt in de middenzeker de bal. Kaatst de bal terug op Heitinga. 10 meter voor de middenlijn. Beweging voorin is het nauwelijks. Nu laat Van Persie zich wat zakken en wenkt tegen Narsing. Jij nu de spits in. Van Persie wil de bal, maar krijgt hem niet van Jan Maat. De bal gaat weer terug naar Heitinga. En op zijn beurt, beurt de bal weer breed naar Martins Indy. Temporiseren mag in de fase dat je zo even op een 1-0 voorsmoment bent gekomen door die goal. Dus van, van Persie met het hoofd gemaakt uit de hoekschop van Sneijder. Nu Robben weggestuurd aan de linkerkant van het veld. Robben is hij snel genoeg. Dat is hij eigenlijk half, want hij komt wel in de buurt van semi -kaya, die eruit komt glijden. De centrale verdediger van Galatasaray, het levert Oranje, een ingooi op. beter of achter bij de cornervlag vandaan aan de linkerkant. Sneijder met het balbezit Nederlands dus spelend in het andere systeem zeg maar. Dus een 4-3-3 opstelling met de punt naar achter waar Klaas die, de boel in de gaten moet houden en strootman en Snijder moeten zorgen voor de balans. Terwijl het Nederlands zelf de bal nu even kwijtraakt. Ze doen de turk precies hetzelfde: Snijder, Snijder met Van Persie aan de linkerkant van het veld. Van Persie, Van Persie. Rand 16 meter met Snijder met de voorzet. Althans, ja, dat was het. voorzetschot. schot. Het hing er tussen in. Bal gaat helemaal aan de andere kant over de zijlijn. Maar het is in ieder geval, uh, tot nu toe vind ik het gewoon leuk om te zien. Uh, hoe energiek het Nederlands zelf al speelt en uh, hoe men ook naar voren durft te voetballen. Druk uh, gaat geven. En dat is, uh, ja, dat is natuurlijk de essentie van het voetbal. Uh, het verdedigen begint voorin en het aanvallen begint achterin. Met andere woorden, het team moet compleet en kort op elkaar durven staan. Dat is iets waar vergaal op hamert. Geen speelveld van 60 meter, maar maximaal 35, 40 meter om de tegenstander onder druk te zetten. Die druk is even weg, vanwege een balletje door Sararelle over via de voeten van Narsing over de zijlijn gespeeld. En de Turken nemen de inworp halverwege het veld eigenlijk met Calderi. Ja, die uh, Hassan Ali van voorheid, ik meen dat dat zijn voetbalnaam is ook. Speler van Fenerbahçe, dus van Dirk Kuyt, was mooi om te zien. Veel fans in het stadion van de Turken natuurlijk. Nou Dat verhaal ze meteen maar even afmaken Want de Turken komen via Sarer. Probeert opgebouwd met Arda, maar krijgt Arda de bal achter zich. Dat haalt de vaart totaal uit de aanval. Oh, Terwijl Van Persie nu met een omhaal probeert om snijden te lanceren. Nou, wat heeft probeert dat lukt, wordt de bal toch nog toe, teruggekopt door de Turken via Semi Kaja op de verdedigers Of op de keeper. Veel supporters dus uiteraard van de Turk in het stadion, maar ik denk vrij veel van Feyenoorders ook, want toen de namen van het Nederlands elftal werden opgeroepen voor de wedstrijd was er een oorverdovend fluitconcert bij iedere naam behalve bij die van Dirk Kuyt. Die kreeg een uh, ongelooflijk applaus. Foutje achterin, Janma, bal kwijt, Arda komt, de Turken komen, Arda dreigt, dreigt, dreigt. Er wordt geschoten nu van afstand, het duurt allemaal veel te lang en dan kan Martens in die ingrijpen. En nu is een duur foutje. nu is er ruimte voor de counter aan de linkerkant is het Robby die een volle sprint is. Die krijgt die bal van Persie niet goed. Dat is zonde. Die counter moet beter worden uitgespeeld. Met een krachtsexplosie. Jammaat overigens verspeelde de bal op de middellijn. En toen zag je wel meteen de kwetsbaarheid. Want achterin was het toen een overtal van Turken tegen Nederlandse verdedigers. Liep goed af. Maar dan krijg je aan de andere kant meteen weer een countermogelijkheid. Aan beide kanten is zorgvuldigheid niet met hoofdletter Z geschreven. Balbezit nu voor de Turken. Ter hoogte van zeg maar de middencirkel. Waar enige ruimte is. Maar Nederland laat die ruimte. Terwijl Bulut weer diep gaat. Is er het doorjagen van Klaasie op zijn tegenstander. Op Torun. Dan is de Opbouw er via Tobroek uh, naar de Toprak heet hij trouwens. Daar kwam hij nooit als ik aanbelde. Is het balbezit nu bij uh, Sararer? Sararer, richting het 16-meter gebied. Sararer, Sararer voor het schot. En... Krul. Ik vind het ongelooflijk dat hij uh, 15-20 meter mag lopen met ja. de bal aan zijn voeten. En dat eigenlijk niemand wat doet totdat hij schiet. Stroopman is daar met name twee keer te laat. En dat uh, mag hij zich toch aantrekken. Terwijl het Leo zelf van nu via de rechterkant via Jan Maat mag komen. Die heeft al heel veel ruimte nu omdat de Serkan Sara Redeman die ze zo even schoot, daar even weg is. Jan Maat aangespeeld. Van Persie aangespeeld. Van Persie balletje binnen doorgestoken naar Narsing. Was de bedoeling. Zit een Turks been tussen. Overname Strootman. Strootman Snijder. Aan de linkerkant is Robben mee. Snijder draait naar binnen. Gaat schieten. Van afstand Snijder. In de korte hoek wilde je doen. een schiet in de handen van Tolga Zenghi. Uh, nou ja, kwart wedstrijd gespeeld. Het is ongelooflijk leuk. Want er gebeurt van alles. Het flitst van links naar rechts en weer terug. En de dan, dat heel hele zelftal, dat vinden we ook wel aardig nu, staat de goal van, van Persi op 1-0. Je moet eens opletten, dat is eigenlijk de laatste 2-3 minuten zo. Op het moment dat de Turken in de aanval zijn en die aanval wordt afgeslagen, er staan er vier, vijf Turken, staan gewoon nog maar achter uh, te kijken hoe de Nederland dan weer opbouwt. En daar waar het aan de andere kant is, uh, blijft men ook hangen. Ik heb het idee dat Turkije heel langzaam, als Nederland gewoon het spel blijft spelen, uit elkaar gaat vallen in twee zones, namelijk vijf achterin en vijf voorin. En dat het middenveld uh, helemaal gaat bal zit nu achterin overigens bij Toprak. Toprak, of dat was Kaya. Nu krijgt Toprak de bal aan de linkerkant van het veld. Waar de bal niet goed wordt gespeeld richting De Overname er is van Willems. Maar die raakt nog kwijt. En dan komt de 1-1 door een geweldige fout van Willems. Oh, dan missen de Turken zegt. Wat een ongelofelijke blunder van Arda Na een nog veel grotere blunder van Willems. Die een kinderlijke fout maakt. Echt onvoorstelbaar. Dat mag op dit niveau natuurlijk absoluut niet gebeuren. Dit is kleutervoetbal. Maar het is Indië met het moment. Willems met het moment. Jan Jamma. Maat met het moment. Ja, Gaal moet hebben teruggedacht aan Michael Reiziger. In die wedstrijd tegen Portugal. Die linksachter stond. Die linksachter stond, want toen deed Melchiot ineens mee als rechtsachter. Ja. En die dacht ik, speel hem ook even rustig terug. En toen stond het 0-2 door Pauleta. Ja. Uh, dat deel van de geschiedenis blijft van gaan nog wel even achtervolgen tot het moment komt dat hij het definitief geplaatst heeft voor de komende WK denk ik. Dit zijn uh, fouten die hij inderdaad niet kan maken en ze blijven onbestraft. Zo even met Jan en nu, nou nu ja, Martens Indi met die rare bal en nu dit. Het zijn dus drie jongens die achterin staan met 0, 1 en 6 Interlands tot vanmiddag. Ja, dan heb je dit soort dingen dus blijkbaar. Ja, Klaas, met de man in de rug, moet uh, gewaarschuwd worden dat hij uh, iemand bij zich heeft. probeert te openen richting Robben, maar Alt in top zit daartussen. Dan uh, komen de Turken er weer uit via Torun. Torun naar Bolut, een uh, krul die weifelt of hij wel of niet gaat komen. Goed dat hij bleef, omdat hij veel te ver werd aangespeeld richting het punt van het 16 meter gebied. Altintop, top, Alt in top uh, met Torun, komt die bal voor, wordt gekopt en naast de kop. Geen probleem. De kopbal van Arda die uiteindelijk voor de doel langs gaat. Maar de Turken maken een nog steeds frisse indruk. Omdat men daar waar men wellicht op het middenveld voelt dat daar niet veel te halen valt. Omdat de Nederlandse zelf al daar redelijk goed staat. Wel weet dat er in de achterhoede een aantal staan die inmiddels toch wel een beetje de vibraties hebben. En door persoonlijke fouten kwetsbaar worden. Is het balbezit nu bij Martins Indy richting Krul opgejaagd door Bulut. Krul speelt dan de bal naar voren. Opmerkelijk overigens dat bij de warming-up vorm degene was die Krul aan het opwarmen was. Een Stekenburg. gewoon een rondootje stond te doen bij de wisselspelers. Is nu de bal